In het noordoosten van China zijn bij een hotelbrand zeker tien mensen omgekomen. En minstens 35 mensen raakten gewond, meldt het Chinese staatspersbureau. De brand brak uit op de eerste verdieping van een hotel in de stad Tonghua en was kort maar hevig. Na een half uur was het vuur geblust, maar de, voor de slachtoffers was het toen al te laat. De oorzaak van de hotelbrand in China is nog onbekend.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 We bijna drie minuten over vijf hebben we hebben het nog heel even over Koninginendag en wat je hebt gedaan. Als je nog mee wilt praten, dan kan dat via telefoonnummer 0801121. 0801121, welk nummer ik? 0801121. <laughs> heel goed. Jij staat net de hele tijd achter de telefoon. Ja. Dan konden mensen jou bellen en dan nam jij op. Maar je zei zelf: Ik heb ook een goed verhaal, want jij bent ook in Amsterdam geweest, hè? Ja. Wat heb je gedaan? Ik, uh, ik ben naar Amsterdam geweest. Ik heb heel veel gewandeld. Ik heb onder andere iets prachtigs gemaakt voor, uh, voor in de uitzending ah ja, later vandaag. Over een uurtje ongeveer? Ja, precies. Dus uh, dat, dat, dat blijf vooral luisteren daarvoor. Heel goed. Uh, en ik heb, voor de rest heb ik uh, veel uh, gewandeld. Ik heb met vrienden afgesproken. En uh, ja, het jongetje uit het oosten ging naar de grote stad Amsterdam. Dus ik wou ook eigenlijk alles wel even zien. Ja, de stad. Ja, de stad. Ja. Ja. Ja. Begreep ik. En was het leuk? Had je het naar je zin? Ik, uh, ik had het wel nou, mijn zin, ja, het, tot, uh, tot een zeker moment ging eigenlijk alles wel goed. Wat was dat zeker moment? Ja, op een gegeven moment zijn we gegaan naar het Museumplein. Yeah. En, uh, groot feest daar, toch? Ja, ja. Enorm, enorm groot feest. Heel groot podium met hele grote artiesten. En dat vonden meer mensen. En het was er echt, echt ongelooflijk druk. Yeah. Ja, je stond er echt als een soort van, ja, sardientjes in blik eigenlijk tegen elkaar aan. Uh, yeah. In olie. <laughs> Ja, nee, dat wil weer niet. Dat was wel een brand, hè? Ja, dat wel. Ja, heel scherp. Maar. Maar, uh, maar, maar waarom was dat dan niet leuk? Was het sfeertje niet leuk? Nee, nou ja, het, is, het, is niet, het, was, het was niet de muziek waar ik van hield of zo. Dus het was, voor mijzelf was het al niet leuk. Maar het sfeertje werd ook een beetje grimmiger op een gegeven moment. Want het was zo druk en iedereen moest er steeds langs. Dus je kreeg om de 20 seconden kreeg je wel echt een, een elleboog in, in, je, in je rug. Hmm, ook niet leuk. Nee, nee, nee, helemaal niet. Nee. nee, en op een gegeven moment begonnen mensen het dus ook echt een beetje te duwen. Ja, teruggeduwd. Ja, natuurlijk. Ja? Dan ga je toch een beetje uh, terugduwen. En op een gegeven moment kregen dan ook mensen ruzie met elkaar. Van, uh, wat loop je nou te duwen? Ja, wat loop jij nou te duwen? Nou, iedereen loopt te duwen. Dus ja. dat, dat betreft... Daar dat... kun je niet een hand op geven natuurlijk. Nee. Maar is het wel allemaal goed afgelopen? Nou, het, het, het, het, het escaleerde een beetje. Wat dan? Nou, op een gegeven moment uh, waren er twee mensen die ruzie kregen... En een vriend van mij die was samen met zijn vriendinnetje daar. En die was heel uh, erg uh, aan het beschermen. Van ja, kijk uit, want er uh, staan hier ook nog vrienden van mij. En uh, met bier. En het moet allemaal niet omvallen. Ja. Op oh, ik zijn vriendin uh, ging beschermen. hij beschermde <laughs> het bier. Ja, kom uh, <laughs> blijf man, Luc. Ja. Dus op een gegeven moment uh, duwt hij de eentje. Die zet hij nou... Misschien wel wat hardhandig aan de kant. Ja. En uh, die zegt van... Uh, pas op, want uh, er staan hier ook nog allemaal tassen op de grond. En... Uh, hij kijkt één keer naar links. En dan komt in één keer van die kant een vuist in zijn gezicht. Jo. En uh, ja, als het ware leunt hij echt in. Gewoon in de klap. En uh, hij valt in één keer achterover. Huh? Serieus? Ja, in serieus. Eén slag knock-out? Eén slag knock ik, ik had het nog nooit gezien. Nee. Maar het is echt... Uh, maar dat was dus van die gast die je eigenlijk daarvoor een beetje uh, opzij had gezet. Zo van, pas ja. even op. Ja. En toen dan? Want, uh, want dan, uh, dan zit je ineens midden middenin. Doe. Ja, dat was heel eigenaardig. Want er was dus helemaal geen ruimte. Iedereen stond dicht op elkaar. Maar in één keer valt er een jongen achterover. En uh, een straal van 20 meter omheen waar uh, niemand in de buurt wil komen. Ja. Dus, uh, vriendinnetje helemaal overstuur. Meteen 112 gebeld. Ik ben meteen naar de beveiliging toe gegaan. Ik zeg, uh, er ligt daar uh, rechts van het podium. Ligt iemand strak uh, gestrekt op de vloer. Die is knock-out gegaan in ja. gevecht. En die zegt van, oh, ik weet van niks. Ik zeg van, ja, dat kan kloppen. Ik ben denk ik de eerste die het even kon melden. Ze zegt, ja, uh, ik weet van niks. En als wij niks hebben gezien, kunnen wij niks doen. <gasps> echt waar? Ja, echt belachelijk. Dat slaat nergens op. Ja, dat slaat echt nergens maar, op. Maar ze ging niet even helpen, even kijken, even eerste hulp, whatever. Nee, zei, ja, ik, ik ga het even doorgeven. Dus ik dacht van, nou, dan, ik blijf even staan dan. Ja. Maar er gebeurde niks. nee, nee ja, dat, gewoon, vind uh... ik echt, dat kan echt niet. Ja, dat was echt heel slecht. Oh, wauw. En ja, vanaf dat moment eigenlijk ook de rest van de dag een beetje... Ja, dan uh... je, is de eerste sfeer wel weg. Ja, de sfeer ja. was in één keer... En hoe is het met die jongen afgelopen dan? Uh, uiteindelijk goed. Uh, zak ijs nog gehaald, uh, uiteindelijk bij diezelfde organisatie. Voor dat op zijn hoofd? Uh, ja, voor op zijn oog. Hij heeft echt zo'n uh, Amerikaanse film, uh, blauw ogen. Ah, ja, uh, dat is wel cool. Ja, dat is echt ja. heel goed. En uh, ja, inmiddels naar huis en morgen toch even naar het ziekenhuis. Ja. Een hersenschudding of zo. Wauw, jeetje zeg. En, uh, en die gast die hem had gemept dan? Verdwenen. In de massa. Ja, oh. dat, uh, die vind je nooit meer terug. Nee, die vind je niet. Meer, nee. Nee, je jeetje, gewoon, nou, wat, wat een verhaal zeg maar. Wel echt belachelijk dat die bewaker is dan echt zo weinig deden. Ja. Ik vind gewoon, als je bewaker bent, heb je ook een verantwoordelijkheid om mensen te helpen. Ja, en ik kan me ook niet voorstellen dat mensen daarover gaan liegen of zo. Dat, dat je zegt van. Dat ze, dat ze dan, Dat je. Ah, het is er niet waar. Ah, nee, Antony dat is ook niet inderdaad. Nee, ja, nee. nee, uh, nee God. Nou, wat een verhaal zeg ik. Tja. Ja. Nou, uh... Oh, ik, uh, ik ga even. Erik had je, hè? Ja, Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, hoe is het? Nou, lekker, ik ben bijna thuis. Ja, ah, uh, wat heb je nu pas bijna thuis? Ja. je. Ik, ik heb uh, opgetreden in Gene Muiden. Mm -hmm. ja. In de Olde Soldaat. Dat is een, een kroeg. De oude soldaat, dat betekent ja. uh, de oude soldaat. En wat, ja, heb, je daar soldaat. wat heb je daar gedaan? Hoor? Ik heb er opgedreven. Met wat? Met uh, mijn gitaar en, uh, en mijn zang. Oké, okay. en, uh, en uh, solo. Ja, solo. Ik heb zelf banden gemaakt in mijn eigen home studio, zeg maar. Ja. En die banden, dat is dan zeg maar, dus daardoor klik ik als een hele band, hè. er zit drummers, bas, oh, ja, videoen, orgel, ja. dat soort werk ik allemaal. Ja, en dat ging... maak ik allemaal zelf en uh, nou, dan zat ik optreden op treden met mijn apparatuur en dan uh, speel ik gitaar, solo gitaar en ik zing. Mm, en ging het goed? Ging, uh, ja, in eerste instantie uh, ging het iets minder goed. Ja, het op, op zich, het optreden gaat altijd wel goed, maar het stond op het plein stond nog een hele grote tent en er stond een beentje. Mm -hmm. En, uh, nou ja, een hoop... Uh, de mensen die dan nog in Genemeiden waren, want ik, ik had begrepen dat er een hoop mensen uit Genemeiden die waren gegaan naar Arnhem en Amsterdam en uh, Zwolle. Ja. Dat ligt in de Zwolleweg, sowieso in de buurt natuurlijk. Ja. En uh, wat het er dan nog over was, dat het is voor een groot gedeelte in die tent gaan zitten, oh, ja. omdat er een hele grote tent op dat plein stond dus. En uh, nou, om half één was dat afgelopen, toen druppelde het allemaal in één klap binnen bij mij in die doko, dus toen... Uh, dat is wel leuk toch? Dat je... is heel erg gezellig. Het ja. was even goed wel gezellig hoor, maar het, het, het had wat drukker gekund uh, in het begin van de avond. Ja. Maar nogmaals, toen die tent helemaal, uh, ja, toen dat optreden van die band zeg maar uh, over was, toen was het bij mij uh, behoorlijk druk. En toen hebben we echt flinke gefeest daar. Nou, liggen ze. En, wa en, wa en waar heb je de mensen mee verblijd? Met was liedjes? Ja, met van alles. Het is van Frans Duits, tot, tot U2, Rolling Stones, uh, uh, eigenlijk van alles. Het is gewoon heel breed. Ja. Top 100, uh, jaren 70, 80, 90, Robbie Williams dus dat iedereen het uh, leuk kan vinden eigenlijk ja, ja heel breed het is echt, echt uh, als op een gegeven moment met jeugd en zo dan is Hollands altijd eigenlijk wel goed ja oh ja die vinden het leuk hè ja, ja, ja. ja die vinden het fantastisch en uh, Robbie Williams en, en, en YouTube is sowieso altijd het gekke huis hm. ik ben thuis grappig ja dat nou, is hartstikke leuk wat en, is je, je tophit uh, waar, waar eindig je altijd mee uh, nou, sluiten niet zozeer dat ik, mijn, uh, ik op zich uh, ik, ik sluit heel vaak met het nummer van Nick en Simon uh, wat heet het ook weer? Het, uh, God, hoe heet het nummer ook weer? Het is daar de hoogste nee, nee, nee. deze avond loopt een einde. Ja. Een, heel, een, nummer, een heel toepassend nummer om mee af te sluiten. Ja. Ik, ik heb het vanavond afgesloten met The Weather Seats of Name van You toe. Omdat ik die band pas gemaakt heb. Ja. En die klinkt onwijs. Oké. Okay. Die klinkt echt fantastisch. Ja. En, dan, en dan, dan zit je dus thuis, zit je dus uh, die hele band in elkaar te knustelen al vast? Ja. Ik, ik begin met een midi-file zeg maar, en dat pas ik dan helemaal aan dat het echt een heel goed midi-file wordt. Ja. Soms spel ik er wel wat partijtjes erbij in of zo, of ik, of ik verander dingen. Soms is een middenverhaal niet helemaal, dat klopt niet helemaal. Nee. En dan uh, spel ik akoestische gitaren erbij, ik zing koortjes in, uh, soms doe ik nog een, een andere gitaarpartij er nog bij in spelen en zo. Dat dat werkt, ja. Oké. Okay, en dan uh, en, en bij deze had je echt zoiets van, oh ja, dit, dit, dit klopt helemaal. Deze is uh, deze is perfect. Ja. Nou, op zich al die, uh, nou niet allemaal, misschien maar de meeste banden die ik zo uh, gemaakt heb, die klinken allemaal wel fijn Want Ik ben verleden jaar mee bezig geweest om die banden te maken. Ja. En ik heb nou iets van 150, 160 nummers of zo, dus het zat voor een uh, leuke avond. Hmm. Maar dat ja. nummer van U2, ja, dat wil ik eigenlijk een hele tijd doen en daar had ik even tijd voor. Ja. En, uh, maar het is gewoon ontzettend goed gelukt. Als je dat speelt en zo, nou, dan staan die mensen echt te kijken, want het lijkt wel of je de plaat op Dus toen ging geen muidiging los. Ja, behoorlijk. Nou, op dan. het einde dan tenminste. Nee, ja, precies. Nou, dat klinkt als een leuke dag. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ja. Hé, hey, Erik, dankjewel. En uh, slaap lekker zo meteen, want ik hoor thuis bent. Ja, dan, dankjewel. Oké, okay, tot later Oké, okay, doei. doei. doei, doei. Erik hey van over muziek al eigenlijk. je bent het nog. Eh, uh, ik, oh, uh, oh, sorry, sorry, uh, sorry Erik, ga ik even... Ja, oh, ja, hij is weg. Uh, uh, indie. Indie, uh, Indie! Leuk, <laughs> hè? Indie, echt waar? Indie-pop, indie-rock. Dat is dus individual hup dingetjes en zo. Oh, is dat zo? Ja. <laughs> Oké, okay. ja, daar staat het voor. <laughs> maar dat, maar dat, en, en wat is je lievelingsband? Uh, ja, dat heb ik niet echt. Zal ik eens een leuke indie-plaat voor je opzetten? Oh, doe eens. The Thrills. Met Big Sur. Top Frills en Big Sir. Ja, je hebt eigenlijk altijd baas boven baas. Ik had uh, dat mooie verhaal van Maxima, daar heb ik ooit een keertje ja tegen gezegd. En uh, toen belde Filip ineens. Goedemorgen, Filip. Goedemorgen. Ja, jij hebt, uh, dat is nog veel beter wat jij hebt, jouw verhaal. Nou, ja, ik weet niet ja, niet zo bijzonder op zich, denk ik. Maar... Wat is er gebeurd dan? Uh, nou, Maxima aan hand gegeven. Jo, wanneer? Ja, Vandaag? Ja, een tijd geleden. Nee, 2003. Oké, okay. en hoe ging dat? Waarom, hoe kwam dat? Ja, dus ik was in een uh, centrum hier zo in de wijk en uh, ze kwamen uh, op verrassingsbezoek eigenlijk. Oh. en uh, Ja, dus uh, hm. verrassend. Ah. Ja, ja dat, is, dat, dat is een verrassingsbezoek natuurlijk. Dus uh, nou, ze gingen uh, rondje door het centrum heen. En, uh, en jij was toevallig in dat centrum ook? Ik was ook in het centrum, Oké. Okay. Ja. En maar ja, kijk dan, dan, uh, want ik, ik, ik weet dus hoe dat gaat. Dan, uh, dan loopt zij rond en dan is er waarschijnlijk, uh, ik neem aan, de burgemeester bij die vertelt al van, nou daar zitten bakken, daar zitten slagen. En uh, ah, maar op een gegeven moment ah, moet je, ah, moet je ook wel de hand hebben geschud. Ja, ja, dat ja, ja, ging een beetje raar want dus uh, eigenlijk werden in het centrum verschillende activiteiten aange, aangeboden. Of dat deden we dan? Mm -hmm. En uh, uh, dus uh, af en toe ga ik er, uh, er uh, naartoe. Het is in uh, 2003 geweest. Dat is al een tijdje geleden. Yeah. En uh, uh, toen binnenkwam, toen vermoed ik al dat er wat uh, zou gaan gebeuren, maar ik wist totaal niet wat. En uh, uh, een van die uh, medewerkers die daar rondliep, die, uh, die zei van ja, de, de, de, we krijgen hoog bezoek. En... Uh, ja, ik denk, nou, bezoek, hoogbezoek, ik zijn zeg, Ik zeg zo, uh, Maxima soms. Ja, ja, ja, maar niet doorstellen. <laughs> <laughs> en, uh, nou, dus ja, in eerste instantie had ik zoiets van... Uh, oh, nou, dat is wel heel erg hoogbezoek. Dus uh, ik denk, uh, ga weer gauw weg. Ja, hoezo <laughs> dat, dat weer... dan? Want je houdt niet van hoogbezoek. <laughs> <laughs> nee, ja, dat is niet zo echt. Nee, ja, je dacht, bekijk... Nee, blijf, blijf, blijf. En, uh, dus ik in een van die lokalen met uh, een paar andere mensen... Uh, gewacht tot ze lang zou komen en... Uh, nou, op een gegeven moment uh, was het lokaal van ons aan de beurt en uh, nou, dus, uh, kwam ze even binnen gedacht gedag zeggen en uh, rondje gemaakt. Ja, en ook... even een hand geschud dus toen? En even een hand geschud ja. inderdaad. Ja. Wat vond je van jou ja, ook, want ik, ik, uh, toen, zag, toen had ik haar zag, dacht ik, goh, ze is en een hele mooie vrouw, en ook, ik vond haar langer dan ik had gedacht. Ja, nou, ik uh, viel, viel me op dat, uh, uh, uh, to, uh, ze gaf me een hand zeg maar, dus uh, zij kijkt naar mij uh, ik keek naar haar en gaf me een hand. En, ja, dunne polsen, dat viel me op. Ja. En, en dat, dat uh, ja, dat, uh, nee, dat, uh, dat viel mij op. Ja. En zag ze, want dat was vlak na het huwelijk, een jaar, een jaar later ongeveer, zag ze er gelukkig uit? Uh, ja, die, ja, sowieso. Ze ziet er natuurlijk altijd wel uh, ja. goed uit. Ja, maar het lijkt me, het lijkt me nogal wat om om, om prinses te zijn. Nu ook met die, die Kate, uh, Kate Middleton, die nu ineens Catherine Middleton heet, of Catherine Prinses, ik weet niet hoe ze heet, maar dat, dat bedoel, je hele leven staat ineens in het teken van, uh, van, uh, van het koninklijk huis. En, en iedereen vindt je ook ineens bijzonder. Terwijl zij natuurlijk vroeger, voordat zij uh, prinses Maxima was, was het gewoon Maxima. En was zij ook voor ons gewoon een normale vrouw natuurlijk. Ja, maar ik denk dat ze wel snapt dat ze een symboolfunctie heeft. Ja, dat, dat moet ik wel. Ja, ja. Je moet dat wel goed doorhebben. Nou, Filip, dank je wel voor je verhaal. Ja, oké. Okay. En, uh, en ik wens je nog een ontzettend mooie nacht. Ja, jullie ook. Dankjewel. Uh. Hoi. Hoi. Hoi. BNN. BNN. 4-7. Luc Ikink. Het is tijd voor Crack the Playlist. Conald Maas is schrijver en presentator. Je kent hem natuurlijk. En hij is ook muziekliefhebber. Hij heeft voor Crack the Playlist zijn favoriete muzieklijstjes samengesteld. En we beginnen met Bittersweet Symphony van de Fur. Eh, ooit was ik eindredacteur van de Plantage, een VPO-programma... dat door Hanneke Groenteman werd gepresenteerd. En ik heb er lang over gedaan om na vier jaar tegen haar te zeggen dat ik uh, mee zou ophouden. Terwijl we een hele goede vriendschap en hele goede samenwerking hadden. En daar was ik nogal melancholiek over gestemd. En op de dag dat mij een afscheidsdiner werd bezorgd, heb ik ongeveer twintig keer achter elkaar het nummer van De Verf gedraaid. Dat toen mijn favoriete nummer was, Bidder Symphony. Symphony. De Symfonie van de Verve in Crack the Playlist van 4-7 op Radio 1 met Conant Maas. En, en je volgende plaat is a Man met Wise Up. Wise Up van a Man is uh, de typisch of het belangrijkste lied zou je kunnen zeggen, van de film Magnolia. En uh, wordt dan gezongen op het moment dat iedereen totaal desolaat op zijn eigen leven is teruggeworpen. Daar was ik heftig door ontroerd, door die film en door dit lied. En zelfs zodanig dat ik nadat ik die film had besloten. Ik had gezien besloten te stoppen met schrijven over televisie en ander werk te gaan zoeken, omdat ik zo geraakt was door deze film en dit nummer, Wise Up. Mmn met Wise Up uit de film Magnolia. Um, en dan, uh, nou dat is een heel mooi, mooi uh, uh, dramatisch liedje eigenlijk. En dan ga je daarna door naar een lied wat misschien nogal dramatischer is, maar wel een beetje camp. Elton John met Your Song. Ja, Elton John heeft in zijn carrière verschrikkelijke nummers gemaakt, zoals Nikita, maar ook echt geweldig mooie nummers. En een ervan is zo'n Evergreen dat niemand er meer echt goed op let. Maar als je naar Your Song luistert, hoor je pas goed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 In the world. Your song, Elton John, prachtig liedje. Um, Propaganda met duel, Eye to an Eye. Waarom die plaat? Ja, Duitse band, echt van die een beetje synthesizerachtige pop die in de jaren tachtig heel populair was. En toen dit nummer, duel, Eye to Eye, een grote hit was, zat ik net voor mijn doctoraal, afstuderend, en ik. Uh, bestudeerde de laatste dingen in Friesland, waar ik toen zat. In the middle of nowhere, bij een boerderij, in een klein plattelandshuisje. En dan zette ik het nummer twintig keer heel hard op om uh, zo te realiseren dat ik daarna toch echt het grote maatschappelijke leven in zou gaan. Propaganda, Eye to an Eye, duel um, En daarna een artiest um, die ik eigenlijk zelf alleen maar ken van het liedje Why, Annie Lennox. Yeah, Something's Alright is een nummer oorspronkelijk van Paul Simon... dat door Annie Lennox, een van de beste uh, zangeressen, vind ik, uh, gecoverd werd. En ze zingt dat zo loepzuiver en zo glashelder... dat dat lied uh, ongetwijfeld iedereen uh, zal raken. Vooral dat het ook weer zo'n mooie obade is aan de liefde. En ik luister die heel vaak naar toen ik in Antwerpen rondzwierf like a relationship had with iemand tijdelijk in een filter warme zomer you've got the cool water when the fever runs high and you've got 4, 7. Je luistert naar Radio 1, naar Crack the Playlist met Cornel Maas. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, ik, zat bij, ik keek naar je lijstje en ik dacht, nou, de, de muziek is... Uh, uh, of je bent, bent gestopt met luisteren bij de jaren 90, maar dat is gelukkig niet zo. Want nu een liedje van, uh, uit, de, uit de jaren 2000 ongeveer. Mika met Grace Kelly. Aan Grace Kelly van Mika klopt echt alles. Het is eigenzinnig, het is vrolijk, het gaat ergens over, het was vernieuwend. Het balde het beste inzicht van de popmuziek van de decennia daarvoor... Ik, nadat ik het één keer gehoord had, was ik meteen spoorslags op zoek gegaan naar de cd, die ik uh, niet 1-2-3 kon vinden, maar gelukkig had uh, op Stennis DJ een vooruitexemplaar voor me. En uh, ik heb, die cd heeft me toen niet meer losgelaten. En dit is een nummer dat uh, voor eeuwig in mijn geheugen staat.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 I tried a little Freddy. I've got it into Tim. Bad. So I tried a little Freddie. Mm -hmm. I've got an answer to mine. Is Kelly van Mika, we gaan door met Sister Sledge, Lost in Music. <laughs> ja. ja, Sister Sledge, gek genoeg, eind jaren 70. Je moet je voorstellen, ik groeide op in Brabant. Ik was een jaar of 16. In Brabant was weinig te beleven. Alleen ging ik met mijn ouders soms naar, uh, naar België, naar Antwerpen, waar ik vlakbij woonde. En op een dag toen we daar zo rondliepen in de zomerzon, hoorde ik vanuit een café de klanken van Lost in Music. En dat nummer had een soort zindering in zich en een soort... Uh, bizarre toegankelijkheid dat, die me zo inspireerde dat ik dacht, dit heeft met het grote leven te maken. Een soort voorbode eigenlijk van de tijd die ik later in Leiden en in Amsterdam zou gaan beleven.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 The Lost in Music van Sister Sledge is een groot nummer. En daarvoor had je ook al een paar grote nummers. En als Your Song van Elton John en, uh, uh, uh, en Mika met Grace Kelly... is ook echt zo'n bombastisch liedje. En dan ineens krijg je een wat, wat rustiger plaatje. Zero Seven met Destiny. Ja, ik zat een keer in de auto terug van het strand. De onweerswolken pakten zich samen. Uh, allerlei feestgangers donderden alsnog het strand op in bizarre outfits... Dat was een surrealistisch tafereel en intussen luisterden wij op de radio naar Lowlands. En daar trat zero Seven op en die zongen toen het nummer Destiny. En dit tafereel gecombineerd met deze muziek, die een beetje loungeachtig is, maar heel indringend, was voor mij een betoverende ervaring die ik nooit meer vergeten zal. Doesn't go now. I dream of you, but I still believe there's only enough for one, And no one in the lonely Oh, I tell sweet. van zero Seven. En we blijven eigenlijk een beetje in, in, in dezelfde stijl. Uh, Air met All I Need. Als ik naar muziek uh, luister, wil ik heel graag uh, wegdrijven op een iPod, op een strand. En het nummer All I Need van Air heeft alles in zich om je werkelijk in vervoering te brengen. Op een rustige manier, in het Engels gezongen, maar niet helemaal goed Engels. Accent, dat is juist charmant. En geproduceerd en uitgevoerd door het Franse duo Air, dat hiermee, vind ik, grenzen verlegt. And then cast my weight. All I need is peace, this mind. I can celebrate. All I know all is something to give. All I know is something to do. All, all I know is something to live. Van Air. Je luistert naar Crack the Playlist in 4-7 hier op Radio 1 met Coronald Maas. En jouw volgende plaat, Coronald, is Missing van Everything But the Girl. Ja, Missing van Everything But the Girl is een heel merkwaardig nummer. Omdat het eigenlijk in zijn tempo doet vermoeden uh, dat het om een dansbaar nummer gaat. Dat is het ook wel. Het lijkt nog wel iets vrolijks te hebben door dat tempo. Maar de tekst is zeldzaam melancholiek. En het nummer is heel desolaat. De definitieve breuk van een relatie die ooit zo mooi was, wordt bezongen met een soort verlangen. Dat uh, waarschijnlijk niet beantwoord gaan worden. En juist die melancholie. en dat dansbare, die combinatie ervan sprak mij enorm aan in dit nummer. I step off the train. I'm